Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Omdat in Bangladesh zijn negen Italianen. Een tiende Italiaan wordt nog vermist. Onder de doden zijn ook zeven Japanners, vijf mannen en twee vrouwen. In totaal kwamen twintig mensen om bij de gijzeling in de hoofdstad Dhaka... onder wie negentien buitenlanders. Gewapende mannen bestormden gisteravond het restaurant. Vanochtend bestormde de politie het gebouw en doodde zes van de gijzelnemers. De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door IS.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 Dit was het innovation. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Diemen en Muiden staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Tim Smokers en Don't Let Me Down hier bij ZFM Entertainment For You Dat allemaal op die 106.9 vanuit Zandvoort don't let me down. Don't let me down. Ja, we gaan natuurlijk uh, gaan we naar Petra Petra Lek, en die hebben we vandaag uh, te gast in de uitzending hier bij ZFM, en uh, ja, als je vragen hebt, uh, dan mag je bellen Ik zou zeggen, Petra en uh, Tim, hele goedemiddag uh, ja, dan moet je wel een microfoon openzetten, ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. <laughs> Vertel eens even, Petra. Uh, waar kom je vandaan? Uh, uh, wat doe je? en ja, nou, hoe, hoe ben je ooit begonnen? Ik uh, woon in Pilmerens zelf. En ik uh, zing al best wel lang. Maar sinds februari ben ik begonnen met uh, al mijn talentenjachten... Dus in Monikadam uh, heb ik daar voor het eerst meegedaan. En ondertussen heb ik jantjes verjaardag gedaan. Ik ben het talent van de Zaanstreek geworden. Dus uh, ja, veel aan het zingen. Ja, ik, tenminste, ik heb het de laatste keer een beetje gevolgd inderdaad. Met een, een, een talentenjacht in... Uh, was Purmerend geloof ik, hè? De laatste. Uh, waar, waar je derde was geworden? Nee, met, derde uh, was met, geworden met, in met, Hillegom. Was oh, dat. was het Hillegom? Ja, ik weet in ieder geval... Uh, <laughs> met, met Roy van Buringen was dat. Ja, dat klopt. Ja. Dat is in Hillegom. Ja. ja. Oké, okay. nee, dan zijn we weer eventjes up to date. Ja, super. <laughs> hey, hoe ben je ooit uh, aan het, uh, ja, of, op het idee gekomen om te gaan zingen? Nou, Eigenlijk ben ik begonnen met uh, Pompei Perez. Uh, ik was een klein meisje, ik was uh, vier, vijf jaar oud. En toen uh, was hij, uh, hij is een zanger. En hij was aan het zingen bij Center Park's Aemhof. en uh, Daar zag hij mij en hij pakte me op op zijn schouder. En zo ben ik begonnen met zingen. Een microfoon voor mijn mond. En ja, zing maar een beetje mee. Geen gewoon. idee wat je zingt, maar gewoon gaan. Uh, Gewoon gaan. <laughs> Hey, uh, ja, je hebt al een aantal nummers uh, zeg maar, opgenomen in de, in de studio uh, van Zaan. Ja, bij Music Experience. Goed. Ja, en uh, uh, ja, heb je daar nog favorieten tussen? Ja, nee, ik vind het eigenlijk allemaal wel uh, leuke liedjes om te zingen. En één zing ik wat vaker dan de ander. En uh, ja, nee, super. Dan gaan we in ieder geval uh, nu alvast eentje draaien. En dat is uh, I'm Alive. Ja, toch? Hey, ja, doen we. Peter Lek. I get wings to fly En dat was ze dan, Peter en Ik, I'm alive. En ja, we kennen hem allemaal uh, van uh, Celine Dion. Ja, goed. Ja, ja. Heb jij daar wat mee? Ja, Celine Dion. Dat is wel, uh, ja, natuurlijk een van de grootste, nou ja, de grootste zangeres wel uh, voor mij in mijn ogen. En uh, ja, helemaal super. Oké. Okay. <laughs> ja, ik, ik, ik ben gelijk bezig met uh, <laughs> wat, wat, wat wat dingetjes hier op het scherm. Oké. Okay. Ja. Uh, Hey, en uh, ja, heb je hobby's buiten, buiten het zingen dan? Nou ja, eigenlijk uh, is zingen mijn leven een beetje. En naast, naast zingen ja, ben ik veel op, een camp, op de camping te vinden en dat soort dingen. En uh, vooral bij mijn oma zo. Ja, niet echt uh, sports meer. Veel gevoetbald en nu vooral uh, grote fan van mijn zusje de voetbal. Dus, uh. ook, ook optredens uh, op de camping of helemaal uh, niet? Nou ja, de camping... Uh, wij liggen dan bij Centerparks de Of en daar uh, zing ik wel regelmatig wel eens. Maar uh, ja, dat wordt ook steeds minder... omdat je steeds minder naar de camping toe kan, zeg maar. Uh, ja. Moet dat oh. positief? Of, uh? Nee, zeker ja. positief. Okay. Ja, helemaal top. <laughs> nou, zo klonk het namelijk niet, dus. <laughs> nee, wel helemaal top. Uh, okay. steeds, uh, ik vind het heel leuk om te zingen... dus uh, zoveel mogelijk doen. Ja, nou ja, ik bedoel... je kiest ervoor of niet? Ja, zeker weten. Even kijken... Gaan we nog een. Uh, nou nee, ja. We gaan eerst nog een plaatje draaien van Coldplay. Super. En dan uh, zoeken we zo nog uh, een nummertje voor jou op. Gaan we doen. Come along Gast. Ja, en als je zit te luisteren... dit is uh, natuurlijk... Uh, entertainment voor jou. Ja, klonk een beetje echo. Volgens mij staat de microfoon een beetje daar. Ik weet het niet. We gaan gewoon verder. Petra Lek dus hier in de studio aanwezig. En uh, ja, Petra... bij deze nogmaals goedemiddag. We, gaan, uh, we hebben al een nummertje gedraaid natuurlijk. Uh, ja, we hebben net al gehoord... Uh, optredens. Ja. ja uh, bij de camping... Uh, was dat niet, hè? Nee, ja, af en toe niet. is het, is het wel, toe. Uh, wel leuk. Maar uh, voor de rest, uh, ja... Voor dit weekend sta ik morgen bij Kleine Koning XSL. mega parade mag ik ook uh, morgen heen. Dus, uh, ja. Kleine, Kleine Koning. Kleinde ja, Koning ja. Excel komt eraan. En morgen ja. dan de mega parade op tv. Ook in Kleine Koning de, het café. Dus uh, is, uh, Kleine Koning is dat... Uh, Kleine met dubbel N, hè? Is dat? Ja, ja. in ja. is dat. Ja, die is pas getrouwd. Als, als, uh, ja, als het blopt. goed heb, je. Ja. ja. Daar heeft hij ook een uh, nummer uh, zelf uh, voor geschreven als het goed is. Klopt, ik ben helemaal dus, uh, uh, ja. <laughs> Ik moet alles op de hoogte zijn, want anders uh, dan gaat het ook niet goed. Hey, uh, het nummer haal me vast, uh, Rutsjokot. Ja. Uh, Heel maar, mooi nummer. Ja. Je hebt het alleen gezongen omdat je het mooi vond, of, of heb je ook uh, een beetje uh, toch wel wat met de muziek van de uh, Rutsjokot? Nee, ik vind Rutsjokot top, echt waar. En uh, haar muziek is ook wel uh, ja, uitdagend, zeg maar. Om het naar jezelf toe te maken. En ook gewoon, ja, om het ja, allemaal zo neer te zetten. zodat het wel overkomt bij mensen. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we bij deze even uh, lekker draaien. Hou <laughs> me vast. Petra Lek.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 dat je na al die tijd nog op mij bent gesteld. Ik had je nummer op een briefje, ergens bij de telefoon, en toen heb ik jou. Wat ik toen moest doen, want van binnen voelde ik nog steeds die pijn. Maar toen pakte ik mijn auto en ik scheurde naar jouw huis, want ik wou niets liever dan meer bij je zijn. Ik belde aan, de deur ging open en daar stond jij dan. Al je trekken waren mij nog zo bekend. En toen viel je in mijn armen en je streelde mijn gezicht. En je zei, wat ben ik blij dat jij er bent. nummer is dat? Hou me vast! Uh, Petra Leek, en uh, ja, iedereen uh, kent hem natuurlijk van Rut uh, Jagot. Toch? Ja. ja. Hé, <laughs> eh... Hey, uh, ja, wat valt er eigenlijk verder nog te vertellen? Ik heb geen idee. Nee? Ik, uh, ja, behalve dat je zo naar de camping toe gaat. Ja, ik ga zo naar de camping toe en uh, als mensen mij, uh, ja... We willen boeken, willen volgen. Dan uh, kunnen ze mijn eigen Facebookpagina natuurlijk uh, gaan liken. Alles gaat en via de Dan kunnen ze de Facebook? alles gewoon uh, volgen. Dan kunnen ze me een bericht sturen. Dus uh, ja, alles ja. via de pagina. Ja. Oké. Okay. Dus uh, je hebt nog geen eigen, eigen uh, pagina, site? Daar zijn we wel mee bezig. Dus die is in aanmaak. Die komt ook nog. En, uh, binnenkort? Ja. Dus, uh, Hoe zie je binnenkort? Zie je binnenkort, ik denk uh, binnen een paar weken zeker wel. oké. Nou. Okay. nou. Had je zelf nog voorkeur eigenlijk die, die je nog wilde horen, of niet? Um, ik denk dat het voor de luisteraars ook wel leuk is om aan de andere kant een beetje wat sneller de kant te zien. Dus misschien Valerie? Ik weet niet of je hem hebt staan. Nou, laten we die nou net hebben. Helemaal super. <laughs> Gaan we die doen. Peter Lek en Valerie. Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing in my head, and I paint a picture. 'Cause since I've come on home, well my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on home? Up for the sale, did you get a good lawyer? I hope you didn't catch it then. I hope you find the right man who makes it for you. And are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you still busy? And did you have to pay that fine? You were touching all the time. Are you still busy?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 zijn toch de heerlijke nummers die je hebt uitgezocht. Ja, super oh, toch? Ja, ik bedoel uh, Valerie en uh, ja, we hebben ook nog uh, uh, The Clown. van uh, Emily Sandé. Uh, uh, ja, Sandé inderdaad. En kijk, uh, ja, ja, The Power of Love van Jennifer Rush. Nee, die is ook van Celine Dion. Uh, niet helemaal met je eens. Niet? Nee. Oké, okay, nou ik heb de versie van Celine Dion heb ik gehoord. En uit, die tral, uit Celine Dion de versie daarvan heb ik in ieder geval dit liedje ingezongen. Nee, het is, uh, officieel is het van uh, Jennifer Rush. Oké. Okay. Uh, komt uit uh, eind jaren tachtig. Nou, heel oud liedje. Heel oud. Oké. Okay. Ja, dat is mijn jeugd. <laughs> ik zal het niet te hard zeggen, want... Hé, <laughs> hey, uh, ja. Even, eventjes gewoon open vragen. Uh, ja. Ben je bang voor spinnen? Ja, heel bang. Ja, dat dacht ik <laughs> al. spinnen en voor muizen. <laughs> Oké, okay. en uh, toch naar de camping? Ja, zeker weten. Okay. Ja hoor, ik laat me niet weggaan Nee hoor. Nee. Even kijken, waar ben je bang voor? Waar ik bang voor ben? Nou ja, voor spinnen en voor muizen dan. En, uh, ja, voor de rest ben ik eigenlijk voor weinig dingen bang. Nou, dat is helemaal mooi. Ja toch? Ja, <laughs> <laughs> uh, ja een lievelingsnummer, heb je dat? lievelingsnummer Nee, eigenlijk niet echt. Nee, ja. ik, uh, ik hou van heel veel nummers. Vooral, uh, ja. ja, maar gewoon eentje, zeg maar, dat je denkt van, nou, die, die springt er echt wel bovenuit. Ik bedoel, ja. Uh, ik vind van Marco Bessato vind ik het nummer mooi, vind ik heel erg gaaf. Dat mooi. Is dat van zijn laatste CD. Ja. ja, klopt. En je lievelingseten? Mijn lievelingseten. Nou, ik eet heel erg massie, maar dan wel zelfgemaakt van van mijn oom. Oké. Okay. Eigenlijk. <laughs> en voor de rest, uh, ja. Ik lust eigenlijk wel alles dus, van. Dus, dus de Chinees, die, die verdient niks aan je, om het zo maar te zeggen. Nou, ik heb liever die van mijn oom, ja. Maar, maar goed, ja, okay, de Chinees is ook lekker hoor. Ja, en die, die heeft een eigen restaurant, of? Nee, nee, nee. Ja. Mijn oom kan gewoon heel goed koken. Oh, Oké. Okay. Schoenmaker, maar. Ja, ja. Is hij getrouwd? Nee, niet meer. Maar ik heb wel een okay. uh, heel lief neefje erbij. Dus, uh. Oké, okay, nou ja, ik wou net zeggen: dan heeft die, heeft die vrouw het getroffen. Maar ja, bij deze. Ontvolden Alle vrouwen beetje, die in de buurt van ja? mij opkomen, die treffen het <laughs> toch, laten we daar houden. Ja, <laughs> nou ja, ik bedoel, als ik geen koken, zeker. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, uh, ja. Nou ja, voor de rest uh, heb ik eigenlijk uh, niks meer. Ja, uh, je was nog bezig met een uh, nieuw nummer, wat er aan ja, te komen. Ik uh, ben in het stuur geweest uh, bij Richard. Uh, en uh, we zijn nu bezig met Samantha Steenwijk. Lieveling, wat hou ik van jou om dat nummer te uh, nemen? En die ben je weer op opnemen in, uh, in Zandom. We hebben music experience, dus uh, ja, helemaal ah. super daar. Ah, Oké, okay. nou dan gaan we nog, uh, nou ja, ik heb nog twee nummertjes. En, uh, we beginnen dan met uh, The Power of Love. Van, uh, uh, in jouw uh, geval uh, Celine Dion. Geïnspireerd door <laughs> <Okay>. haar, ja. <laughs> the whispers in the morning. Of love asleep in Celine Dion. En het is ook geen Jennifer Rush. Maar dit is Petra Lek. The Power of Love. Toch, Petra? Ja, Ja, ze ja, is, is er nog hoor. Jazeker. <laughs> Petra, die gaat zo naar de camping. Dus ik, ik ga je niet heel lang uh, nog ophouden. <laughs> geen probleem hoor. Uh, nou ja, Tim zit hier ook te wachten natuurlijk. Die denken van, uh, nou, ik een beetje opschieten. Hé, <laughs> hey, uh, dan gaan we zo nog even een, een, een plaatje draaien van je. En uh, dat is natuurlijk van Emily Sandé. Ja. Be clown. En uh, ja, ook gewoon een bewuste keuze geweest. Ja, het is het eerste, eerste nummer dat ik uh, heb gezongen op de talentenjachten. Uh, ja, gewoon vooral gekozen op dit nummer. Omdat er veel techniek in, uh, in plaatsgevonden moet worden. Dus uh, ja, te laten is, zien wat ik kon. Het is inderdaad een, een rustig nummer. Maar met, met verschillende uh, ja, stukken erin, zeg maar. Ja, verschillende Zowel, manieren. Ja, hoog, laag en... Ja, het gaat eigenlijk een beetje golvend, laat ik het zo zeggen. Ja, het ja, is dus zeker geen saai nummer, ondanks dat hij heel langzaam uh, ja, me uh, Ja, je moet er inderdaad ook een uh, aardig hoge stem voor hebben. Maar ja, dat is uh, aan jou wel besteed. Ja, <laughs> gelukkig wel. <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, uh, er zijn er zat uh, die het niet halen. En uh, ja, ik heb het nummer beluisterd en uh, jouw nummers zijn natuurlijk ook te beluisteren gewoon op YouTube. Zeker. kun je ook uh, inderdaad de, de clips uh, eventjes uh, meekijken. We gaan hem uh, eventjes draaien. Ik wil in ieder geval dan uh, bij deze uh, jou nog een vijf uh, weekend toewensen wensen uh, op de camping en uh, bedankt voor je komst. Ja, jullie bedankt. En, en uh, ja, we wachten graag op het volgende wat uh, wat uh, uit gaat komen. Zeker. Uh, je gaat ze ook nog op CD uitbrengen? Ja, ja dat willen we wel uiteindelijk gaan doen. Maar, uh... Uh, gewoon een album of uh, zit je daar op te wachten of? We weten we nog niet. We zijn wel aan het kijken, maar. Uh, ah, okay. Alles op de tijd. Nou ja, we dus, wachten ja. het af. Ja. Toch? Je hebt nog alles in je eigen beheer, neem ik aan. Ja, dus, nou, ook. Kijk, dat is lekker. Ja, helemaal super. Okay. Hey, bedankt. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hey, groetjes. <laughs> It's funnier from where you're standing Because from over here I miss the joke I cleared the way from my grasp land landing I've done it again Another number for you know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 Let Was my decision and the money was just rolling in if I had more than my ambition, I'll have time to please, I have time to thank you as soon as I may, so I'll be your Daar gaan we zeker hopelijk nog wat uh, van verwachten. Petra Lek en Aal Bioclown. En uh, ja, ik zou zeggen Petra, mocht je de radio nog in de auto aan hebt staan. Ik zou zeggen een, een goede reis en uh, graag tot de volgende keer. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan! Want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio gmail.com. Plaat. Toto en uh, stop loving you. je CFM Entertainer for You tot de klokjes van uh, 7 uur natuurlijk. Met ondergetekende uh, Fred Heij. En we gaan uh, lekker de nummer draaien. En uh, dat is uh, een Nederlands plaatje van Frans-Duits. En jij verliet me. Oeh, dat is lekker. Zeker weten. Ik nee, niet waarom, hoe kon jij dit nog doen? Waarom deed jij zo stom dat jij zo voor me wegging? Dat had ik nooit verwacht. is nu alles voorbij, tussen jou en mij, zonder uitzondering.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 I'm bridge grip balls of fire. En yeah. like so dat was dan Jerry Lee Lewis en ja, uh, yeah. The Great Balls of Fire op onder zes. .9 FM en dat allemaal vanuit Zandvoort. Entertainment for you, ZFM. Entertainment for you, moet ik zeggen. En we gaan verder met Freddy McGregor. En uh, I just don't want to be a lonely. I'm Want to be lonely. En dat allemaal hier bij Entertainment For You. Ondergetekende Fred Heij. En uh, ja, we krijgen net een verzoekje binnen. En dat verzoekje wordt aangevraagd door uh, Monique uit Rotterdam. Uh, Monique, jij wilde een plaatje horen voor iedereen die zit te luisteren. En uh, jij wilde de nummer 1 hit uit, uh, uit uh, Entertainment For You, op 5. Die wilde je horen, Saskia Souvel. En uh, ja, jij en ik... Uit de Entertainment for You, Dutch Top 5. En blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u. Alles zou ik doen. als jij maar niet zal gaan.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 Want jij je niet staat al lang.